De Cypriotische autoriteiten verwachten dat dat nog een paar weken duurt. De actieweek van Radio 538 voor War Child heeft ruim 1,2 miljoen euro opgebracht. Volgens de radiozender kunnen met dat geld meer dan 100.000 kinderen in oorlogsgebieden worden geholpen. Het geld werd vooral door middelbare scholieren opgehaald.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 De verkoop van het paasvuur in het Overijsselse Heino via Marktplaats gaat niet door. De gemeente heeft toch toestemming gegeven om de houtstapel met paasen aan te steken. Een plaatselijke carnavalsvereniging had de stapel te koop gezet... nadat de gemeente had besloten dat er geen vuur gestookt mag worden vanwege de droogte. Ook het paasvuur in Espelo mag doorgaan, maar wel in aangepaste vorm.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Het is koud, er ligt sneeuw. Er is veel etten verkocht vandaag. We horen verhalen van vluchtelingen, kerken zijn warm gestookt. Alles is klaar voor een puntgave kerstnacht. Welkom bij Met het Oog op Morgen. Het scheelde niet veel, maar het lukte niet. Gisteren werd een nieuw wapenverdrag weggestemd bij de Verenigde Naties... omdat Syrië, Noord-Korea en Iran tegenstemden. We praten zo over de vraag of dat niet iets wat voor de hand lag... en of het Westen nog wapens mag leveren aan de Syrische oppositie... als het verdrag wordt aangenomen. De Arnhemse dierentuin Burgers Soe bestaat 100 jaar... In welke mate is de dierentuin veranderd? En is er reden om te denken dat de dierentuin over 100 jaar nog zal bestaan? Of kijken we dan met schaamte terug op hoe we nu met dieren omgaan? We vragen het aan Jan van Hoof, kleinzoon van de oprichter... en zijn neef Alex van Hoof, de huidige directeur. Verder komt Maarten van Rossen praten over zijn hobby... verkaderplaatjes verzamelen... en om vijf voor twaalf vervolgen we onze speurtocht naar tekenen van de lente. Eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 29 maart. Marianne moet de laatste momenten van haar leven in onvoorstelbare angst en paniek hebben verkeerd. Letterlijk heeft Marianne de dood in ogen gezien toen de verdachte haar de BH om de nek legde. U hoorde de officier van justitie. Het OM eiste vandaag 20 jaar cel tegen Jasper S., de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Geen levenslang, omdat het OM geen kans op herhaling ziet. Vader Bouke Vaatstra had het daar moeilijk mee onvoorstelbaar wat, wat, wat, wat die klootzak haar heeft aangedaan daar. En wat zij in angst geleefd heeft daar. Dat vind ik het allermoeilijkst. Jasper S. is volledig toerekeningsvatbaar, zeggen deskundigen. Maar niemand heeft een verklaring waarom S. Marianne heeft vermoord. Ook zijn eigen advocaat niet. Kan ik tot op dit moment niet begrijpen... hoe een aardige, intelligente man... een goede echtgenoot, zorgzame vader, modelzoon... en hardwerkende boer, zo'n gruweldaad heeft kunnen plegen... <kwijden> Verder met Nelson Mandela. De Zuid-Afrikaanse oud-president ligt nog altijd in het ziekenhuis met longproblemen. Niet alleen Zuid-Afrikanen maken zich zorgen. Ook de Amerikaanse president Obama denkt aan hem. We're all, uh, with de huidige Zuid-Afrikaanse president Zuma wenst Mandela het allerbeste. Maar sommige Zuid-Afrikanen zien het somberin. I don't think he's doing well because he lived a long life. He's old, but I wish him well. En dan een cursus tegen achtbaanangst voor bange moeders. Verschillende kinderen gaven hun moeder hiervoor op. Waarom eigenlijk? Dat zij met met de achtbaanen gaat. En dat ze dan daarna weer zegt van: "Kom, we gaan nog een keer." Toen de moeders uiteindelijk klaar stonden voor een ritje, wilde het toestel maar niet komen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar hij blijft steeds daar, blijft hij daarboven blijft hij stilstaan. En daar werden ze bepaald niet moediger van. Ik vind dit allemaal een beetje eng. Ik denk, kijk, wij zijn mensen die bang zijn om in een achtbaan te gaan. En nu lijkt het dat er technisch iets niet werkt. Toch stapten ze in. En ik waarschuw alvast, oren dicht. Opgelucht klommen ze er weer uit. Sorry, man. Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Sorry. En wat vind je dan van je moeder? Stoer. Gaan we samen in de achtbaan, hè? Tot slot, goede vrijdag en Pasen. Altijd leuk voor programmamakers om de straat op te gaan... en mensen te vragen wat we eigenlijk vieren of herdenken. Zowel WNL als Editie NL deden het. Bij WNL wisten de mensen niet wat Goede Vrijdag betekende. Uh, goede Vrijdag. Uh, een Goede Vrijdag. Dus dat Vrijdag goed is. Ik ben met katholikammen te maken, geloof ik. Goede Vrijdag is hij niet opgerezen of zo, weet ik het ja, al. Ik, dus, ik dacht ook gestegen, maar uh, weet ik veel. De kijkers van Editie NL wisten het niet veel beter. Dat Jezus is opgegaan... Uh... Nee, wacht, dat klopt niet. Pasen dan. Kijkers van WNL roept u maar. Pasen, uh, dat heeft uh, met eieren te maken. Ik ben uh, bijna 60 jaar van school af... Dat is een tijd geleden. Wat er gebeurde met paarse? Aadjes zoeken. Paasaadjes zoeken, toch? En dit CNL dan? Uh, ja, dat uh, Het is echt heel erg. Oké, okay, en dan nu allemaal goed luisteren, dan leggen we het nog één keer uit. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus is gekruisigd en voor ons is gestorven. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Oh ja, ja nou je het zegt, nou weet ik het. Ja, sorry hoor. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik kan vanmorgen met Marielle Hageman. Nederlandse bedrijven zoeken via brievenbusfirma's massaal hun heil in landen... waar ze geen belasting hoeven te betalen... Volgens de Volkskrant zijn Shell en ABN AMRO kampioen belastingontwijking. De krant deed onderzoek naar de dochterbedrijven... van 26 Nederlandse multinationals in negen landen... waaronder Bermuda, de Cayman-eilanden en de Bahama's. ABN AMRO zegt dat de bank 54 dochters heeft opgezet voor internationale klanten... Die dochterbedrijven zijn nodig voor speciale beleggingsfondsen en scheepvaartconstructies. De Staatbank benadrukt dat er geen sprake is van belastingontduiking via fiscale oasis. Shell was niet bereid om de Volkskrant details te verschaffen over zijn brievenbusfirma's. Nu de kosten in de zorg blijven toenemen... moeten verzekeraars artsen vaker om uitleg vragen... waarom ze een bepaalde handeling willen verrichten. De Tilburgse hoogleraar Polder bepleit dat in trouw. Volgens hem leidt de marktwerking in de zorgen vooral toe... dat ziekenhuizen meer willen doen en nieuwe doelgroepen zoeken. De hoogleraar vindt dat zorgverzekeraars artsen... nu eindelijk eens moeten aanspreken op de grote verschillen. In sommige ziekenhuizen gaan artsen bijvoorbeeld... vijf keer zo snel over tot een hennia-operatie dan in andere. Die verschillen spelen ook bij spataderen, Maatvernauwing en prostaatvergroting. Er zijn schattingen dat elk jaar daardoor 25.000 mensen onnodig onder het mes gaan. Het AD heeft in Berlijn de jongen uit Hengelo gevonden... die vorig jaar de politie op de mouw had gespeld... dat hij maanden in de bossen had geleefd nadat zijn vader was overleden. Met dat verhaal werd de 20-jarige Robin van Helsum wereldnieuws als bosjongen Ray... Nu woont Robin in een grauwe volkswijk in de Duitse hoofdstad. De BBC wilde een documentaire over hem maken... en in Amerika waren plannen voor een film. Maar Robin wilde het allemaal niet. In het AD vertelt hij dat het voor het eerst sinds lange tijd goed met hem gaat. Hij heeft onderdak en geld. En volgende maand viert hij zijn 21ste verjaardag. De eerste verjaardag in mijn nieuwe leven. Meer enkelbanden voor gedetineerden gaan de gevangenissen niet leger maken. In het Nederlands Dagblad wijst de Belgische criminoloog Maas erop... dat de kans juist groot is dat rechters zwaarder gaan straffen... om te voorkomen dat een veroordeelde er vanaf komt met alleen elektronisch toezicht. Staatssecretaris Steven wil 340 miljoen euro besparen... door de sluiting van 30 gevangenissen en tbs-klinieken. België heeft in de jaren 90 het elektronisch toezicht al ingevoerd... als bezuinigingsoperatie. En daar wordt een gevangenisstraf tot drie jaar... automatisch omgezet in een straf met een enkelband. Rechters zijn volgens de criminoloog zwaarder gaan straffen... als iemand toch in de cel willen hebben. Sommige rechters doen dat door iemand een straf op te leggen... van drie jaar en één dag. Supermarkten denken dit paasweekend garen te spinnen bij de vrieskou. Op eerste paasdag zijn alleen al zo'n 100 vestigingen open... van de Albert Heijn, valt te lezen in het AD. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel... verwacht dat Nederlanders de komende dagen vooral gaan eten bij de warme kachel. Zo worden er na de paastol eitjes gezocht... om daarna met de familie op te warmen bij het gloeiende gourmetstel. Al die gezelligheid levert de supermarkten... naar verwachting bijna 800 miljoen euro op. Bijna 3 procent meer dan vorig jaar, toen het bijna 5 graden warmer was. En oh ja, bij de HEMA wordt nu nog heel veel ettensoep verkocht. Maar, zo waarschuwen ze, zodra het warmer wordt... halen we de soep uit het assortiment. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 hey there, De wereldwijde wapenhandel moet aan banden worden gelegd. Een nieuw verdrag moet daarbij helpen. Afgelopen nacht werd er bij de Verenigde Naties over gestemd, maar Syrië, Noord-Korea en Iran hielden het verdrag tegen. The chief van of such a treaty has been rendered out of reach due to many legal flaws and loopholes in the current text before us today. Het verdrag schiet juridisch tekort, al dus Iran, Maar helemaal van de baan is het nog niet. Komende week zal er opnieuw worden gestemd. Maar maakt zo'n verdrag eigenlijk een verschil? In New York is Paul van der IJssel. Hij is leider van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie. En ook Wim Zwijnenburg. Hij is beleidsmedewerker van IKV Pax Christi. En u heeft de conferentie van Dichtbij gevolgd. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Zwijnenburg, u was hoopvol gestemd. Maar helaas, althans voor wat betreft vandaag... denkt u dat het alsnog uh, er komt, het verdrag? Ja, absoluut. Uh, van tevoren hadden we een, een, een, een, was een kleine kans dat dit zou gebeuren. Dus daar hadden we wel rekening mee gehouden. Maar uh, gezien de atmosfeer in de zaal de afgelopen twee weken... Uh, was wel de verwachting dat dit gewoon door zou gaan. Maar uh, laten we gaan niet bij de pakken neerzetten. En uh, hopelijk uh, volgende week hebben we een uh, overgrote meerderheid... die alsnog uh, akkoord gaat met een verdrag. Want Paul van der IJssel, u bent al sinds 19, uh, nee, 2009... bij de onderhandelingen voor dit verdrag betrokken. Het leek mij niet heel erg verrassend dat dit soort landen tegenstemt. Als er landen tegenstemmen, dan is het inderdaad niet verrassend dat het deze landen zijn. Toch had ik eh, eigenlijk tot gisterenmiddag hele goede hoop dat het deze keer wel zou lukken. En wat is er dan misgegaan? Uh, wat er mis is gegaan, dat, dat landen als Iran, Noord-Korea, Syrië... toch uiteindelijk hebben besloten de wil van de overgrote meerderheid... Van de, van de lidstaten van de VN te negeren. En dat vind ik heel erg jammer. Ja, dan komen we zo misschien wel even terug. Uh, meneer Swijnenburg, wat gaat er precies geregeld worden in dit verdrag? Uh, dit verdrag is een eerste is een basis voor wereldwijde regulering van wapenhandel. Tot nu toe waren er wat regionale afspraken, zoals bijvoorbeeld in Europa. En in Amerika heeft ook een aantal uh, uh, beleid, heeft ook beleid liggen om wapens te reguleren. Maar nu zal er wereldwijd een, uh, een verdrag komen. waardoor elk land uh, gedwongen wordt om uh, risicoanalyses te maken als ze wapens willen exporteren. Uh, er wordt uh, een, een risicoanalyses risico van het land waaraan ze verkopen? Ja, dus bijvoorbeeld en als een, een land A wil wapens verkopen aan land B, dan moet land A gaan kijken naar wat de situatie is aangaande mensenrechten. Is er kans dat de wapens in de verkeerde handen terechtkomen? Um, en dan is er, worden, wordt er gekeken naar internationaal uh, recht? En um, ja, wat, wat dat zou uiteindelijk moeten leiden tot een beslissing of het wel of niet verkocht mag worden? Ja, dus je hebt een soort checklist van waaraan landen moeten voldoen. En als ze daar niet aan voldoen, mag je in principe niet leveren. Ja, daar komt het op neer, ja. Meneer Smeijdenburg, gaat het om alle soorten wapens? Um, grotendeels uh, vallen alle categorieën wapen eronder. Maar de, ja, er zijn nog een aantal problemen met de definities van wapens. Bijvoorbeeld uh, uh, nou, handgranaten, landmijnen, uh, nieuwe militaire technologieën... zoals uh, drone-technologieën worden hier niet meegenomen. Okay. En daarnaast uh, bijvoorbeeld is er ook nog een probleem met munitie. Munitie valt nu wel onder, maar niet alle... Uh, alle uh, artikelen in het verdrag, bijvoorbeeld als er een kans is op omleiding... dan wordt de daar niet in meegenomen omdat een aantal landen daar bezwaar tegen hadden. Dus daar, daar is het nog ruimte voor verbetering in de toekomst. En daar gaan we ook hard aan werken. Maar ja, want meneer van der IJssel, bent u tevreden met dit verdrag als het wordt aangenomen? Wordt er genoeg in meegenomen wat u betreft? Ik uh, ben zeer tevreden als dit verdrag wordt aangenomen. Het is natuurlijk heel jammer dat het gisteren niet gelukt is... Uh, dat had ik het allerliefst gezien. Maar ik ben heel blij dat we niet bij de pakken gaan neerzitten. En dat waarschijnlijk volgende week de algemene vergadering dit verdrag gaat aannemen. Dat maar, zou een geweldige stap voorwaarts zijn. Maar de munitie zit er net niet, in, net niet, uh, niet bij in, horen we net. Uh, de, de ongewapende drones zitten er niet bij in. Is dat geen probleem? Er zitten een aantal dingen die Nederland graag had gewild inderdaad niet in. Uh, dat, is, dat is natuurlijk niet nieuw. Wij zijn, uh, we hebben ons heel erg ambitieus opgesteld. Wij hadden graag een aantal dingen in dit verdrag zien die nu het inzitten. Maar dat weet je van tevoren dat dat het resultaat kan zijn... van een proces waar je met 195 landen probeert tot overeenstemming te komen. Ik zeg, de tekst die er nu ligt is een hele sterke tekst. Die moeten we zo snel mogelijk gaan aanvaarden. En wat vooral belangrijk is, dat moeten we gaan uitvoeren. Ja. Wat gaat u uit de drukke halen om Syrië, Noord-Korea en Iran... over de streep te trekken de komende dagen? Wat kan je doen? In de algemene vergadering geldt een andere regel... dan bij de conferentie die, die gisteravond is afgesloten. Daar geldt gewoon uh, het, het, het recht van de meerderheid... Aha. Uh, ik denk niet dat wij die drie landen kunnen overhalen om nu opeens voor te stemmen. Dat zou heel vreemd zijn. Ik hoop het uiteraard wel, maar ik denk niet dat het lukt. Maar in de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben we aan een meerderheid van landen genoeg. En zoals ik al zei, de overgrote meerderheid van landen wil dit verdrag. Ja, dus ik de... ga ervan uit dat we een hele ruime meerderheid halen in de algemene vergadering. Maar de landen die tegenstemmen, moeten, zich te, moeten die, die er ook zich aan houden? Um, als we uh, in de Algemene Vergadering besluiten tot aanvaarding van het verdrag, moet het verdrag natuurlijk eerst door landen worden ondertekend ah. en geratificeerd. Ja. En uiteraard hoop ik dat alle landen ter wereld dat gaan doen. Uh, maar landen die het verdrag niet ondertekenen, zijn er strikt genomen niet aan gehouden. Nee, precies. Dus als Syrië besluit van, nou ja, wij ondertekenen niet, dan, uh, dan kunnen ze gewoon blijven doen wat ze willen. Dan kan Syrië voorlopig in ieder geval zeggen: ik ben niet gebonden aan dit verdrag. Maar wat wij natuurlijk hopen is dat ofwel de Syriërs zelf uh, hun opstellingen veranderen. Maar dat we in ieder geval met de wereldgemeenschap afspreken... dat we een sterke norm creëren waarop we ook Syrië zullen aanspreken. Uh, ja. uh, Meneer Weidenburg, stel dat dit uh, verdrag er dan komt volgende week. Uh, mag je dan nog leveren aan Syrië? En, uh, nee, nou, sowieso is er al een wapenembargo uh, op Syrië. Maar bijvoorbeeld als... Noord-Korea, als die geen onderdeel van het verdrag is... Die, die zou nog wel kunnen leveren aan Syrië. Maar wat dit verdrag doet, is... Ik, elke wapenleverantie gaat via andere landen. Het dat dat is heel moeilijk om direct te leveren. Dus uh, als wapens getransporteerd worden via andere landen... en die landen zijn wel onderdeel van het verdrag... Ja. Dan, hebben die verdrag dan hebben die landen wel een verantwoording om te kijken... wat er door hun uh, luchtruim of over hun uh, grond getransporteerd wordt. En mocht dat uh, niet uh, correct zijn... dan hebben zij de mogelijkheid om dat tegen te houden. Oké. Okay. En de Syrische oppositie, mag je daaraan leveren volgens dit verdrag? Um, volgens mij niet. Omdat? Uh, uh, ja, je, moet, je moet gaan kijken, van, is het een, uh, nou, een niet-statelijke acteur? Nou, er was nog even een discussie over in het verdrag. Een niet-statelijke actor, het is geen land? Ja, het is een gewapende groep. Ja. Uh, dus het, het, het, wapenleveranties zijn strik genomen alleen uh, mogelijk tussen landen. Dus uiteindelijk moeten landen toestemming geven aan wie ze leveren. En dan, moet het, dan wordt het gewoon aandeel op basis van, uh, nou ja, zoals ik zei, zo'n risicoanalyse. En dan moet, je moet kijken van, nou, aan degene aan wie ik lever... zijn dat degene die uh, uh, misbruik maken van mensenrechten zijn dat degene die zich houden aan het internationaal recht. In dit geval wordt het waarschijnlijk wel lastig... als je die risicoanalyse op de syrische oppositie loslaat. Maar het is niet echt, het is geen... je, je moet uiteindelijk een vergunning geven voor zo'n uh, wapenexport... En ja, wie geef je zo'n vergunning af, want de Syrische oppositie is geen overheid. Maar meneer van Eijssel, dat kan wel een probleem worden... als Europa, of een aantal landen in Europa willen dat al, he, gaat zeggen... van ja, we gaan toch wapens leveren aan die oppositie, hoe moet dat? Nou, in Europa hebben we natuurlijk al hele strenge regels op het gebied van wapenexport... Uh, waar alle, een aantal dingen die nu in het verdrag staan al, al zijn, zijn opgenomen. Zoals uh, je kijkt naar mensenrechten schendingen, je kijkt naar het aanjagen van conflicten, je kijkt naar het risico van omleiding. Dus wat dat betreft verandert er voor Europese landen uh, in die afweging niet zo heel veel. Maar ja, Er, komt, er komt vermoedelijk vermoedelijke moment dat het Westen wil leveren aan die Syrische opstandelingen. Hoe, hoe moet je dat dan doen? Zoals ik al zeg, we hebben al regels. Ik neem aan dat landen die dat willen doen... naar die regels ook zullen kijken en zich daaraan zullen houden. Maar klopt het volgens u dat uh, dit verdrag le leveranties... aan de Syrische oppositie onmogelijk maakt? Dit verdrag zegt dat je als je levert, aan wie dan ook... je aan een aantal voorwaarden zult moeten houden. Je maar zult mijn, vraag is, om... mijn vraag aan u is, wilt u die, dat, dat verdrag even op de Syrische oppositie leggen... zodat ik het snap? Maar dan begrijp ik uw vraag niet. Wat ik zeg is, je moet per geval bekijken of je een transactie, een, een wapenleverantie kan plaatsvinden. Dat is wat we hier hebben afgesproken. Dat geldt voor leveringen aan de Syrische oppositie wat mij betreft. Dat geldt ook voor andere leveranties. Ja, maar mijn vraag en is, elk land u... zelf zal een risicoafweging moeten maken. Ja, maar mijn vraag aan u is, zou u de, de voorwaarden uit dit verdrag op de Syrische oppositie willen leggen? En wat ziet u dan? Het verdrag zegt niet dat je niet kan leveren aan niet-staatelijk actoren. Het verdrag zegt wel, als er zou sprake zijn van ernstige mensrechten schendingen... als je dat als land vindt, dan moet je niet leveren. Oké, okay, dus als je vindt dat de oppositie dat doet, dan kan je niet leveren? Nogmaals, het verdrag zegt, dan moet je als land een afweging maken. Als je dat vindt, dan zou je niet moeten ja, leveren. Ja. Meneer Swijneberg, ik, ik denk dat er veel luisteraars zijn die zeggen van... ja, zo'n verdrag is natuurlijk mooi en het is ook goed dat ze het proberen... maar uiteindelijk, ja, dat, dat die wapens gaan toch gewoon hun eigen weg... Uh, nee, dat begrijp ik heel goed wat mensen dat denken. Uh, zoals ik al zei, uh, zo'n verdrag gaat niet uh, het paradijs op aarde creëren... Uh, maar het is een eerste stap. Dus uh, je, wat je gaat doen is de regels opstellen. Je gaat landen waar geen wapenexportbeleid is. Daar wordt wapenwetgeving geïntroduceerd. Je krijgt betere grenscontroles. Mm. En dat maakt het in ieder geval lastiger om, om wapens te leveren... Uh, die uh, op de zwarte markt terecht kunnen komen bijvoorbeeld. Dus het is een eerste stap en daarom is het ook heel belangrijk... zodra het verdrag aangenomen is dat we gaan beginnen met implementeren... dat landen steun gaan geven aan die landen die dat nodig hebben... om hun eigen systemen te verbeteren. En dan maakt het in ieder geval een heel stuk moeilijker. En wat er clandestine gedaan wordt, ja, daar, daar kun je natuurlijk weinig uh, aan doen. Dat is altijd, dat is altijd problematisch, maar uh, dit is denk ik, in ieder geval een hele belangrijke eerste stap. Oké, okay. Wim Swijnenburg, beleidsmedewerker van IKV Pax Christi... en uh, Paul van der IJssel, leider van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie in New York. Beide, hartelijk dank. Dank u wel, graag gedaan. Vandaag is uh, paaspop begonnen. Traditie het eerste popfestival van het seizoen. En veel festivalgangers slapen dan ook op de nabijgelegen camping. Ook David van Une, goedenavond. Ja, en bij een camping denk ik aan een tent? Ja, ik, ik ook. En daar ga jij ook vannacht in slapen? Nee, ja, ik ga het proberen, ja. Hoeveel, ja. La hoeveel laagjes kleren heb je aan? Ik heb, uh, ik, even, ik, ik heb sokken, een thermolegging, een broek, een hemd, een shirt, een trui, een jas en een zaal. En dat allemaal vrijwillig, hè? Ja, zeker. Nou, ja. Ik heb het zelf aangenaam. Ja, hoe, hoe, hoe, <laughs> hoe blijf je warm, denk je? Nou, ik moet zeggen dat, um, uh, wat je merkt normaal gesproken op festival's, dan lopen mensen heel erg rond, dan heb je wandelpaden. Maar je merkt dat het wat rustiger is op de paden. Heel veel mensen staan in de tent en bij optredens en bij DJ's. Ze wordt gedanst en dat, uh, dat houdt de mensen warm tot nu toe. Ja, maar dansen en slapen tegelijk valt niet mee. Nee, zeker niet. Nee, dat wordt heel interessant als het eenmaal uh, bedtijd is. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd. Is het rode kruis er ook, of niet? Ja, ze hebben gele jassen aan met een kruisroep En volgens mij hebben ze nog niet zo heel veel hoeven doen. Oké, maar misschien vannacht dan. Doet de organisatie er wat aan om de podiumtenten warm te houden? Ja, er zijn een aantal, vooral de grote tenten hebben kachels en verwarming en dergelijke. En ja, wat ik zeg, er wordt tot nu toe heel veel gedanst en gesprongen en gedaan. En dat houdt het wel warm. Ja, en je ziet niet op tegen de nacht? Nou. Nu het er zelf begint, te <laughs> dan begint ik natuurlijk, maar nee, ja, nee. nee. Of niet, of niet? Nee. Ik hou er onmiddellijk weer over op. Om je een hart onder de riem te steken mag je een plaat aanvragen van een artiest die op paaspop staat. Wie wordt het? Ja, nou, ik heb even gekeken. Ik heb vandaag nog niet zo heel veel gezien, maar ik zag dat uh, volgens mij zondag... ...staat Barry Hay hier. Uh, helaas niet met de golden earring, maar in een soort gelegenhuisformatie. Ja, ik, ik vind het leuk om een uh, golden earing klaar te roepen. Oké, okay, gaan we dat doen. Speciaal voor jou en voor alle mensen die daar vannacht in een tent slapen. Heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Fijne avond. When smiles, you know it drives me wild Circles in the night Ja, voor David van Une en alle mensen die deze nacht in een teentje slapen op paaspop. When the Lady Smiles van uh, Golden Earring. Taart en kaarsjes voor Burgers Zo Morgen bestaat het dierenpark in Arnhem op de kop af, 100 jaar. Bij ons de gast Jan van Hoof. Hij is primatoloog en kleinzoon van oprichter Johan Burgers. En zijn neef Alex van Hoof, directeur van de dierentuin. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Van Hoof. Uh, ik begin bij u en dan bedoel ik Jan. Ja, want anders okay. denkt u ja. natuurlijk wie uh, van de zijn hoort. Het. Ja. U bent 77. Ja. Um, nou, burgers zou zo net niet vanaf begin meegemaakt... want dat bestaat 100 jaar, dus het ja. is net iets langer. Ja. Um, is er nog iets wat nu doet denken aan vroeger, als je binnenkomt lopen? Uh, ja, er is er nog wel wat het een en het ander. Als je het op vlakke bekijkt, dan zeg je... Huri, wat is het allemaal veranderd? Als mijn grootvader terug zou komen... en uh, die zou door de tuin heen lopen... Die zou zeggen: Jongens, waar zijn al mijn mooie verrichtingen gebleven? Al die prachtige rotsgebouwen die ik ooit er neergezet heb. En die in mijn tijd vernieuwend waren. Voor het eerst dieren, niet meer achter tralies, maar op open terrassen en valleien. Waar hebben jullie het allemaal gelaten? Ja. Er is een grote bush voor in de plaats gekomen. Maar hij zou wel zeggen: Paul wat hebben jullie dat leuk gedaan, joh? Zet je U bent ervan overtuigd dat het in de geest van Johan Burgers is wat er allemaal helemaal. gebeurt. Helemaal, ja. ja. helemaal. Uh, Alex van Hoofd, ja, ik noem toch maar uw voornemen om, om het verschil aan te duiden. Ja. Is de beleving van de dierentuin uh, in, de jaar, in de loop van de jaren veranderd? Ja, er zijn natuurlijk grote veranderingen, hebben er uh, plaatsgevonden. Was het vroeger vooral eigenlijk lachen om de dieren, kijken naar hoe vreemd en apart ze waren. Is het, tegenwoordig gaat het veel meer om, om respect voor de dieren en respect voor de natuur. G gingen, we, gingen we echt naar de dierentuin om te lachen? Nou, we, we, we gaan nog steeds naar de dierentuin voor vermaak. Dus we willen een aangename dag uit. Maar wat je vroeger natuurlijk heel veel zag, en dat gebeurde ook wel bij ons in de dierentuin, was dat op een gegeven moment op een bepaald tijdstip werden de dieren kleertjes aangetrokken. Uh, soms kregen ze zelfs een sigaret. En dan ze, werd er een theeparty gehouden. En over en welke, welke, welke tijd leuk. hebben we het dan? Nou, dan hebben we het echt voor de jaren 70, Zeker voor de jaren 70, maar ook wel voor de jaren 60. Okay. En wat we tegenwoordig zie, zien, en dat is natuurlijk in 1971... daar heeft mijn oom Jan uh, natuurlijk ook aan bijgedragen... dat we die dieren veel meer de ruimte geven. Uh, zoals bijvoorbeeld bij ons in het dierenpark... een uh, chimpanseekolonie op één hectare groot... waar de bezoekers uh, op afstand staan... zodat de dieren hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien. En de bezoeker dus veel meer... Kijk kijkt naar die dieren en ze bewondert. In plaats van, ja eigenlijk, ja, min of meer wat ik net al zei... Hè, eh, toch kijk naar gek wezen wat, wat vroeger werd gedaan. Ja, onze houding ten opzichte van dieren is veranderd... en dat zie je terug in de dierentuin. Zeker weten. En dat komt natuurlijk ook door het uh, vele onderzoek wat is gedaan. Door universiteiten, hogescholen. Uh, onderzoek ook wat in dierentuinen heeft uh, plaatsgevonden. En daar hebben wij natuurlijk veel van geleerd. Daarnaast uh, zijn in dierentuinen vele biologen en uh, directies werkzaam en uh, verzorgers. Die altijd kritisch kijken van nou, oké, okay, hoe moeten we die dieren huisvesten? Wat kunnen we het beste doen? En daardoor zijn er in, in Nederland heel veel nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen hebben ja. plaatsgevonden in de dierentuinen. Want jullie zijn in de jaren 70 begonnen met een fokprogramma. programma Was dat nieuw op dat moment? Nou, die fokprogramma's die het uh, echt gecoördineerd met elkaar zorgen dat je een, een populatie in stand houdt. Dat is een samenwerking geweest in heel Europa. Ongeveer 350 officiële dierentuinen in Europa die gingen daaraan meedoen. En dat heeft uh, hele grote en goede resultaten opgeleverd. En veel betere fokresultaten en veel meer kennis over die dieren, waardoor het welzijn werd gewaarborgd. Maar liepen jullie daarbij voorop? Uh, wij vanuit ons park, Burgers Zoo, hebben wij eigenlijk altijd meegedaan... vooropgelopen wereldwijd in het bouwen van nieuwe verblijven... in het oprichten van uh, fokprogramma's, maar ook in het uh, toelaten van onderzoek. En daar is bijvoorbeeld dus op dat gebied onderzoeksgebied ook onderzoek gedaan... naar zebra's, naar wolven, naar apen. Maar daar heeft mijn oom uh, ja, een hele belangrijke rol bij gespeeld. Ja, want uh, Jan van Hoven, u heeft zelf niet echt in de Dierentuin gezeten. Ik bedoel, daar gewerkt? Nee, ik ben er geboren, groot geworden, opgetogen... Uh, heb er ook uh, gewerkt, zelfs vanaf het echte eenvoudige handwerk tot op. Ja, gewoon verzorger geweest? Uh, wel, jazeker, oh nadrukkelijk. En op uh, drukke dagen als het uh, storm liep, aan de controle gestaan kaartjes af te okay. scheuren. En zo, nee, alles meegedaan. Maar ik ben op een gegeven moment, uh, ja. Uh, van, besmet met het virus wat daar rondhing. Uh, ben ik biologie gaan studeren. En mijn belangstelling ging vooral uit naar het gedrag van dieren. En toen op een gegeven moment mijn vader begin zestiger jaren uh, invalide werd. Toen uh, werden mijn zus en mijn broer Anton... die minder ver waren met hun studie, die werden naar huis gehaald. Precies, op... en die moesten de dierentuin. Ja, ja die moesten daar ja. werken. Want ik mocht doorgaan. Met studeren. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat is wat u betreft de grootste innovatie? De grootste innovatie is een totaal andere kijk op uh, hoe je dieren tentoonstelt. Vroeger was het... Ja, een levend postzegelverzameling. Hè? De, de, alle verzanten naast elkaar, hartstikke mooi, want je kon ze allemaal fijn zien. En daarna kwam... Allemaal los in een hok? Allemaal los in een hok, van elke soorten, zoveel mogelijk ja, soorten. En daarna kwam de belangstelling voor het houden van dieren in sociale gemeenschappen... die uh, overeenstemmen met hoe ze in de natuur dat doen. En oh, ja. onze chimpansee kolonie in Arnhem... Was daar een voorbeeld van? Want voor die tijd. Ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren. maar zag je chimpansees, mensapen, gorilla's, hoor, hoe dan? Vaak in van die grote papegaaikooien, zeg ik maar. Hè? Van die grote tralieverblijf. Ja, ja. En daar zaten er dan drie of vier, vijf maximaal. zaten er bij elkaar. En, en... Dat, is, dat is later veranderd. Ik herinner me ook dat er uh, in Burgers Zo. leeuwen rondliepen waar je met de auto tussendoor kon rijden. Ja, was dat, dat is... vernieuwend? Dat was in zoverre vernieuwend dat het ook uh, het begin was van uh, de ontwikkeling naar een zoals dat nu is een savanne met uh, leefgemeenschap van giraffen, ja, zebras. Dat doen neusel. We nu niet meer. Um, Ofwel? We, we rijden niet meer met de auto's nee. door. Nee, we zijn blij dat dat ook niet meer hoeft. Maar, maar hoe doet het niet meer hoeven? Dat is wel spannend. Het is wel spannend, maar dan ga je toch eigenlijk een soort kant op. M mijn neef vertelde het net. Vroeger was de dierentuin natuurlijk... Ja, daar had men ook andere opvattingen. Maar ik herinner me zelfs in de Londense dierentuin. Een gerespecteerde... De London Zoological Society. Daar was smiddags om drie uur... was het chimpansee -thee Ja. En dan werd het thee geschonken. En dan zaten ze in een soort theatertje. En daarom zat het publiek. Maar daar maak je de mensen van. Dan maak je de mensen dat doe je van. niet als je er tussendoor rijdt. Dat doe je niet als je er tussendoor rijdt. Dan zou je nog kunnen zeggen. Dat is net als op een Afrikaanse savanne. Maar ik denk dat we nu een veel... Getrouwer en eigenlijk veel mooier beeld zien. Want we lopen over een prachtige palissade door dat safaripark en dan zie je in de verte die dieren. En dat is toch een heel andere indruk. Bestaat het over 100 jaar nog, uh, Alex? Het, het, het, het belang van dierentuinen neemt alleen maar toe. Des te meer mensen in de grote stad leven en des te meer we van de natuur vervreemd raken, des te belangrijker worden dierentuinen tezamen met kinderboerderijen en de, en de natuur om ons heen. Wij laten die natuur laten zien en dan brengen wij als dierenparken die exotische natuur naar Nederland. Maar, maar naar het, is wel, het staat wel allemaal ten dienste van de mensen, terwijl we de dieren toch steeds meer als zelfstandige wezens zijn gaan zien. Ja, en dat, dat, dat zien wij ook hoor, in, in dierenparken. En daar zijn we natuurlijk ook altijd mee bezig. Daar zijn we naar aan het kijken. We zijn aan het kijken naar dat welzijn van de dieren. Uh, er zijn natuurlijk verschillende criteria waar je naar kunt kijken. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de leeftijd die dierentuinen, uh, of dieren kunnen behalen... in de vrije natuur en in dierenparken... dan is het tegenwoordig al zo dat de dieren in dierenparken... ouder worden dan, veel soorten althans, ouder worden dan in de vrije natuur. Dus ze hebben het goed, dat goed. Ze, ze hebben het goed. Ze worden verzorgd uh, uh, qua eten. Uh, de stress is een stuk minder. Want uh, de, de gevechten om territoria zijn vaak een stuk minder. Maar... Dus dat, wat dat betreft gaat het goed. Maar even over dat, hè, het bestaat over 100 jaar nog. Yeah. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat dierenparken een essentiële rol innemen... Uh, in het laten zien het laten beleven van die natuur. In het bijbrengen van begrip voor die natuur. Want ook al kun je video's bekijken, filmpjes bekijken en wat dan ook... de eerste keer dat je een olifant ziet, ja. zie je echt een olifant. Okay. Jan van Hoofd, maar de tijdgeest is toch een beetje tegen... Nee, ik denk dat de tijdgeest uh, niet tegen is. De tijdgeest is wel tegen um, het ophokken van dieren zoals dat placht te gebeuren. En megastallen en... Uh... Dat is wat anders. Dat is zeker ja, anders. Maar, maar dat, dat heeft invloed, denk ik. De hele dat, denken daarover. Dat heeft absoluut invloed en dat zie je ook terug in de wijze waarop we nu bezig zijn ja. die zaken te veranderen. Maar u zegt, wij kunnen in de dierentuin met die tijdgrijs mee. Het is niet zo dat over een tijdje we zeggen van, nou, wat we toen toch met die dieren gedaan hebben, dat we die in hokken stopten, wel op een mooie manier, maar dat we daar vervolgens naar gingen kijken, belachelijk. Ja. Dat verwacht u niet. Dat verwacht ik zeker niet, omdat het daarna gaan kijken, dat is natuurlijk, of je ze nou in de natuur bekijkt of bij ons... Ja. Maar eh, je krijgt ook een andere appreciatie als je, zoals dat nu inderdaad in het honderd jaar oude burgers gebeurt... Eh, gaat naar ecodisplays, naar het afbeelden, zeg maar. Oké, okay, het is de natuur niet, maar het wordt steeds beter een approximatie van wat er in de natuur gebeurt. En dan ja. probeer je toch de mensen daar een soort fascinatie voor bij te brengen. Ja, en dat zal blijven bestaan, zegt u? Dat zal wel blijven bestaan, maar. ja. Goed, Jan van Hoof en Alex van Hoof. Wat, wat gebeurt er morgen, Alex? Uh, morgenochtend tussen 7 uur s morgens en 9 uur s morgens komen 30 kinderen ons helpen met het maken van taarten uh, voor de dieren. Dat zijn natuurlijk gezonde taarten. Uh, ah. Tussen 9 uur en 10 <laughs> uur s morgens. Slagroom. Geen slagroom, zeker niet. En tussen 9 uur en 10 uur s morgens mogen de dieren die uh, taarten gaan opeten. Daarnaast zal het morgen zo zijn dat we uh, alle bezoekers die vanaf morgen komen krijgen een jubileumkrant. Kinderen krijgen een armbandje en morgen is nog, uh, krijgen de mensen een taartje en wat, uh, wat te drinken. Want ja, wij zijn heel erg trots dat we 100 jaar bestaan. Uh -huh. We zijn ook heel erg trots dat we afgelopen dinsdag koninklijk zijn geworden. Dus vanaf dinsdag is het Koninklijke Burgershow. En dat gaan we zeker ook uitdragen. Van harte gefeliciteerd ermee. Alex van Hoofd en Jan van Hoofd. Beide hartelijk dank. En een fijne dag morgen. Dank u, dank u wel. I like to whisper words no one can hear and while I'm at it take away your fear soft and slow is not the way to go we can stop this if everyone knows Who Beside you every night, ooh, ooh, ooh, I dream about the sunlight. It fills our hearts with.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 night hoo, hoo hoo and dream about the sunlight it our hearts with hoo hoo, hoo can i beside night hoo, hoo, hoo, and dream about the sunlight it our hearts with dream about the sunlight Elke supermarkt ontketent tegenwoordig zijn eigen verzamelmanie... met plaatjes met superdieren, weetjes, voetballers of flippo's. Dat ging 110 jaar geleden al precies hetzelfde. Toen was hij Koekjesfabriek Verkade met de albums. Vervoed verzamelaar van deze albums is de historicus Marten Vooralsom. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank. U heeft ze allemaal? Alle 30 jaar, dat wil zeggen, er zijn nog drie nog oudere albums. Die waren eigenlijk afkomstig uit Duitsland, inclusief de plaatjes... Uh, dat ging over sprookjes en zo. Dat heeft mij nooit zo verschrikkelijk veel geïnteresseerd. Het gaat om de, echt, de echte verkade albums. En dat begint met uh, Lente, zomer, herfst en winter. Geschreven door Jacques P. Thijssen. Die is de album is van 1906. Is dat deze die ja. hier op liggen? Nee, dat is veel onze grote rivierenstad. Ja? Ja, het is jammer dat we hier geen camera hebben. Maar we het hebben is we niet webcam? anders. Een webcam. Ja. Maar ik weet niet of de mensen thuis dat ook kunnen zien. ja nou, de mensen die op de webcam kijken wel. Ah. Op internet. Oh, je kunt op internet ja. op de webcam. Nou, een is dus ja. hup naar de. Naar het internet. zijn hele grote platen. Ja, maar dat, deze, dit, dit is een album uit de jaren dertig en daar breken ze met de traditie van de kleine plaatjes en zijn ze grote platen gaan gebruiken. Wat deels een heel charmant uh, effect sorteert. Hoe ben, bent u er ooit mee begonnen? Hoe is dat ontstaan? Nou, zowel bij mijn grootouders van de ene kant als van de andere kant uh, hadden ze nogal wat albums, uh, waar ik niemand naar nou om keek. Want dat was maar gebruikelijk, vond, dat was massaal verspreid in massaal. Nederland? Massaal, ja, misschien moet ik dat nog even uitleggen. Vooral in de jaren dertig gingen die verkaden allemaal in oplagens van honderdduizenden duur uit. Het was eigenlijk ook als reclameuiting een immens succes. Terwijl je helemaal niet kunt zien, er staat nergens, zat alleen op de titelpagina staat verkaden. Dat ja. is de enige plek waar je kunt zien dat het reclame is. Maar het was enorm effectief. Maar eh, het, het dat er mensen... een grote oplagen werden gemaakt. Want het is ook zo dat mensen om die reden koekjes gingen eten? Ja, want bij al die koeken en koekjes, daar werden die plaatjes bij verstrekt. En er was ook een ruilcentrale waar op een goed moment 30 mensen werkten. <lacht> een ruilcentrale? Ja, ja, je kon die plaatjes, je hebt ze dubbel had opsturen... en dan kon je zeggen welke je nog niet had... en die kreeg je dan van verkade toegestuurd. Oké, okay, dat was heel normaal. Ja. En iedereen deed het. Waarom vindt u het zo interessant? U zegt ja, als kind ben ik ermee in aanraking gekomen, maar de meeste er mensen. Zit er zit een zeker element van nostalgie in, dus in mijn kindertijd. Ik vond het leuk om ze te bekijken. Al voordat ik lezen kon, vond ik de plaatjes erg interessant, eerlijk gezegd. Uh, het zijn buitengewoon fraaie plaatjes. Uh, het is in de loop der tijden ook verbeterd. Het zijn schitterende illustraties in allerlei opzichten. Ze ja. hebben toch alweer een abstractieniveau boven de fotografie. Ze glimmen niet, wat ook vind ik een bijzonder groot voordeel is. Oh, want het en... is er erg aan glimmen? Ik vind glimmende kleurenfoto's hebben toch iets plats en Lelijk. ordinairs. En dat ja. doen deze plaatjes dus niet. Dit is uh, deze, vooral van de jaren 20 en 30 keuren of zetdruk. Um, en ze geven natuurlijk een fantastisch beeld van Nederland in de eerste helft van de 20e eeuw. Ja, want we zien ze gewoon... gaan eigenlijk allemaal over de natuur in de ja. ruimste zin van het woord. Of ze gaan over topografische eigenaardigheden van Nederland. Ik, het is ik zie met... de Zuidhavenpoort in Zierikzee. Bijvoorbeeld. Ja, en dit zijn allemaal gewoon plaatjes van dingen die in die tijd bestonden... maar die mensen waarschijnlijk nog niet op internet konden opzoeken... of er even naartoe konden gaan. Nee. Het is vrij en, realistisch en, en allemaal. En bovendien waren kleurenplaatjes natuurlijk in die tijd iets heel bijzonders. Ik zal maar zeggen, toen Thijssen dus de kans kreeg om dat album Lente te schrijven... wat vol zit met kleurenplaatjes, zei hij ook van... ja, mijn woordenboekje over de natuur, daar zaten precies twee kleurenplaatjes in. Ja. Ik heb hier uh, de, torenkraai, dat zijn? de Torenkraai. Hans dat, de Torenkraai. Hans ja. de Torenkraai. Dat, is, dat is niet van Thijsje, dat is van de meneer Kuilman. Dat is een, een, een lopend verhaal. 1935. Overigens wijs ik er maar even op dat het tijdschrift Maarten... het meest recente nummer daarvan... Aan al die verkaderalbums gewijd is. En daar kunnen mensen ook een heel aardig idee krijgen. van ja. het fantastische karakter van die plaatjes. Dit zijn kleinere plaatjes dan in het album van Onze Grote Rivier. Ja, ze zijn begonnen met zeg maar zes kleine plaatjes per bladzijde. En later zijn die platen soms. zijn het er vier op een bladzijde, soms twee. En, en in. In de hele late almus heb je ook hele grote platen die over een hele bladzijde gaan. Oh ja, want ik zie hier de karkiet, de staartmees, de koolmees. Ja, je kunt er enorm veel van opsteken. Is het echt informatief? Zie je, buitengewoon informatief. En die teksten van Thijssen zijn ook buitengewoon aardig. Dus je leert ook over de verhouding tussen planten en dieren. Er wordt heel veel aandacht besteed aan insecten. Uh, het is ook een, in zekere zin, als je ze alle dertig hebt... is het een soort natuur-encyclopedie, zou je kunnen zeggen... van de Nederlandse flora en fauna. Ja. En tegelijkertijd zijn er een hele reeks van albums... die bijvoorbeeld gaan over de IJssel, over de vecht... over onze grote rivieren, euh, nou ja, over, over de, de, de wijze waarop Nederland eruit ziet. Ja. U heeft ze allemaal... Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dat was geen zo verschrikkelijk grote kunst. Niet. Gezet, dus dat hadden we er dus vanwege de familie al een beetje een kleine helft. Gewoon van opa en, toen en oma? En eigenlijk in de jaren... Laat jaren zestig, jaren zeventig... een hernieuwde belangstelling voor die verkaderalbums. En uh, zag men plotseling hoe attractief ze eigenlijk waren. Werden ze toen nog uitgegeven? Uh, nee. Dat is nou, echt er, een, zijn, er zijn een aantal albums zijn herdrukt. En okay. dan, kon je, dan kreeg je ook zo'n... Zo Plaatjes bij die kon je dan zelf inplakken. Maar ik moet zeggen dat ik de herdrukte albums toch... Minder? Nou... Die Glimmende zijn plaatjes? Beetje, nee, ze, oh, ze glimmen ietsje meer, maar ze zijn toch kaal. Ze zijn op gekood papier gedrukt. En ze missen toch volledig de enigszins smoezelige charme... die de albums oh, ja. van voor de Tweede Wereldoorlog hebben. Dus ik was daar niet een groot liefhebber van, maar je kunt... Je kunt ze. Overigens, de meeste albums zijn in zulke enorme oplages gedrukt... dat je ze ook nu... Op marktplaats kan kopen. Ja, en, en, en duur. vaak voor, een, voor 10 euro. Er is er maar één bij die echt duur is, en dat is het album Friesland. Ja. Waarvan door omstandigheden maar een heel klein aantal exemplaren bestaat. Wat waren die omstandigheden? De omstandigheden waren dat het precies uitkwam aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Dus dat kennelijk het hoofd van de mensen er niet erg naar stond. Dat de Friese zelf er geen klap in geïnteresseerd waren. Wat eigenaardig was natuurlijk. En bovendien is een groot deel van de bestaande voorraad bij een brand vernietigd. Oké, okay. en, en hoe ben jij daar Friese... gekomen? Ik heb dat ooit gekocht. Volgens mij had mijn vrouw het ontdekt bij een tweedehands boekwinkel. En toen hebben wij... Dat vonden we toch vrij prijs, 100 gulden betaald. 100 gulden ja, voor een dat is 40, 40 jaar geleden. Oké. Okay. Je betaalt nu aanzienlijk meer voor Friesland. En ben je er gelukkig mee dat je dat toen toch gedaan hebt? gelukkig. Ja. Want. Uh, uh, Wat is nou 100 gulden? Nu niks meer, maar toen nog wel. Ja, we hebben nu het ook toch nog wel prijzen, eigenlijk. Maar het ja. idee dat je het compleet had, was toch erg aantrekkelijk. Want heb je het gewoon in je boekkast staan thuis? Ja, ik heb twee planken met die verkaderhand. En hoe, hoe vaak staat u daar? Kijk, sommige albums toch wel zeker eenmaal per jaar in. Ik heb ze nu allemaal herlezen vanwege dat nummer van het tijdschrift Maarten. Ja. En, en dat is eigenlijk hoogst curieus. <laughs> Om ze te herlezen. Ja. Maar ja. met plezier. Ja, met plezier. Want het ik... blijft nog wel voor mij een beetje een raadsel dat opa en oma het hebben, dat snap ik. En dat je het dan als kind ja. leuk vindt. Maar dan is er nog wel een stap van. Ik, ik, ik heb vroeger ook postzegels verzameld, dat is een kleine bekentenis. Maar dat daar ben dat... ik mee gestopt toen ik 17 ja, of, of, of 14 een vrij was. Normaal, ja, eh, vrij normaal verschijnsel. Eh, dit zijn natuurlijk, ik verzamel geen plaatjes. Ik heb de vocale albums verzameld. Dat en blijft, er nog, het blijft op, een jeugdige rol. Op, op vrij grote schaal komt dat voor. Dat, dat, dat je verkade anders... en het heeft toch, naar mijn idee, uiteindelijk is de kern... het buitengewone, esthetisch overtuigende karakter van de illustraties. Ja, het is mooier dan een album met voetbalplaatjes. Ik heb helemaal niets met voetbal. Ik kan me voorstellen, als je dol bent met voetbal... dat je, dat je niet weet hoeveel West plaatjes je in moet plakken... maar. Dat ik zie liever dus een de doodshoofdvinder dan dat ik Wesley Sneijler zie. Ja, ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Hoe kwam Verkader op het idee toen? Dat kwam door die Duitse firma. Die was begonnen met, met eh, albums te drukken... waar je dan losse plaatjes in moest plakken. Die plaatjes zaten bij de koek eh, ook in Duitsland. En die ontmoette die oude Verkader, ik geloof in een, in een soort koeroord... en zei van, dat heeft bij ons enorm succes gehad... zal ik jou ook wat sturen... En toen en is het uiteindelijk hier... heeft elkaar dat gedaan, het was een succes. En nou ja, vanaf die albums Lente, Zomer, Herfst en Winter was het echt een enorm succes. Ja. En zouden die albums, als je ze nu zou maken, er heel anders uitzien? Is de natuur veranderd? Nou, een groot gedeelte van de natuur is er nog. Je kunt eh, op zichzelf, eh, kun je, als je die plaatjes bekijkt, kun je zien dat er nog van alles is. Maar er zijn bijvoorbeeld vlindersoorten eh, die toen vrij normaal voorkwamen in Nederland... en die totaal verdwenen zijn, ja. Ja, dus, dus dan zou je een ander album moeten maken. De Koolmees. Die is er nog. Ja, het Rood Opnieuw uitbrengen, is dat een idee? Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Er zijn grote voorraden van de oude verkader albums. Ik vind die charmanter eigenlijk dan, dan die herdrukken waar we het al over hadden. En ik denk eerlijk gezegd dat het dat het een oud medium is. Het, het zou nu nou, niet. Oud, dus, je... Maar die voerplaatjes die gaan nog als een gek. Nou ja, heen. daar zou je op zichzelf een hele verhandeling aan kunnen, aan kunnen wijden. Dat in de tijd kennelijk, ook onder de jeugd, een, een enorme belangstelling bestond voor de flora en fauna van Nederland. Ja. En, ik moet zeggen dat ik, dat ik het deuker vind als mensen geïnteresseerd zijn in de flora en de fauna dan wanneer ze geïnteresseerd zijn in voetballen. Dus dan zou u maar toch stimuleren om dat opnieuw uit te brengen. dat ligt mijn individuele vooroordelen vanzelfsprekend. Ja. Ja. U vertelde tijdens de oude uitzendingen dat u graag een kleine geografie van de jeugd wil maken, het gebied ja. waar u opgegroeid bent. In kaart te brengen, is dat al begonnen? Nee, nog helemaal niet eigenlijk. Nou. Ik heb wel elementen die daaraan zouden kunnen bijdragen maar een nauwkeurige beschrijving daarvan. Er bestaan ook hele aardige luchtfoto's van, van, laten we zeggen... Die, die twee vierkante kilometer waarop mijn jeugd zich heeft afgespeeld. Dat zal voor veel kinderen zal het dat toen ongeveer geweest zijn. Ja. En wie weet komt het er nog eens van. Precies, ja. het moet nog beginnen. Dank voor nu. Met het oog op de lente... Martin Melgers. Dit paasweekend wordt het kouder dan de afgelopen kerst. Het heeft zelfs een beetje gesneeuwd, maar toch is de lente begonnen. Om ons daarvan te overtuigen bellen we dagelijks op het moment met Martin Melgers. Hij is voormalig stadsecoloog. en Hij neemt ons mee op lentereis door de natuur. Goedendag, meneer Melgers. Goedendag. Waaraan merk je dat het wel degelijk lente is? Nou, uh, de eerste slangen zijn weer gezien en die reageren gewoon op de zonnewarmte en liggen dan langs de dijken van het IJsselmeer en uh, langs uh, spoor de de zonne op verborgen plekjes onder de bramen in want dan is het al verdoemd warm ondanks de afkoeling van de aarde. Nou, dat kan nooit echt warm zijn. Jawel, ik, heb het, ik ben er ook even gaan liggen en uh, <lacht> het zweet parelde op mijn voorhoofd en dat is precies wat die, uh, die slangen er buiten lokt. Kan er geen mensen bij u kijken? Wat is die man aan het doen? Nee, die man lag uh, nogal verborgen tussen de ringslangen. Dus, uh, nee, de zon is wel warm, hoor. En, en, en die, die slangen, ja, dit is ongeveer de tijd dat ze eigenlijk uh, naar buiten komen. Die zijn aan het opwarmen om uh, op jacht te gaan en te paren. En ze moeten, uh, nou ja, uh, bij graden 15 uh, gaan ze weer tot eten over van padden en zo. Maar het is nog lang geen 15 graden, toch? Nee, maar in de zon is het heel heet op de bodem. Ja, het is, Ja, ja, ja, er, is, er zijn van die, van die mini-klimaatjes overal. En uh, die zijn verdomd heet. Oké, okay, dus het is echt al warm en die ringslang die heeft nergens last van. Nee, nou ja, uh, ze zijn een beetje zuffig. Kijk, uh, ze liggen nu heel vast te zormen en als je er al eens ziet, he, ze komen net uit de winterslaap, dan hebben ze zoiets van, laat me nou toch even met rust in die zon, want ik zit maal in de grond. En ze zijn dan eigenlijk ook makkelijk te, prak, uh, te pakken, hoor. Ook bijvoorbeeld door een buister. Uh, Oké, okay. ze zijn nog sloom op het moment. Ja, ze zijn nog aan de sloomerkant. Oh ja. En uh, kan je ze herkennen? Hoe kan je ze herkennen? Ja, we, we hebben, ze hebben dus een streepjespatroon het is in de supermarkt op hun buik. En het is, eh, daar zijn ze individueel aan te herkennen. Het lijkt een beetje op onze vingerafdruk. En we vangen ze bijvoorbeeld wel terug. En dan, en dan kan je aan zo'n slang zien van... hé, hey, die is gegroeid, die is ouder geworden... en die heeft een hele tocht achter de rug. Of hij ligt gewoon jaar in, jaar uit op hetzelfde plekje. Dat komt er ook voor. Oké, okay, de lente is toch begonnen, zegt u? Ja, duidelijk hoor. De Mart ringslangen die, die laten dat Oké, okay. Martin Melgers, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Einde van dit Zometeen is er Casa Luna. Morgen zijn wij er weer. Dan zit hier Max van Wezel. Goedenacht. Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. En een letztes glas im Steen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting Perry Hay.